Samsom reageerde ook op het idee van sp lijstrekker Roemer... om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsom vindt dat geen goed plan... omdat zo'n verbod volgens hem de vrijheid van meningsuiting aantast. Kosovo gaat vanaf vandaag zelfstandig verder. Tot nu toe stond het land onder internationaal toezicht. De internationale toezichthouders... onder wie de Nederlandse topdiplomaat Pieter Feit... komen vanmiddag bijeen om hun werk te beëindigen. Feit kon als bestuurder Kosovaarse besluiten en wetten ongedaan maken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 10 tot 20 miljoen kubieke meter magma vanuit diepere aardlagen... in de zogeheten magmakamer onder het eiland is gestroomd. En daar is normaal 10 tot 20 jaar voor nodig. Santorini is een vulkanisch eiland. Laatste uitbarsting was 3600 jaar geleden. Het weer dan vannacht en in de ochtend wisselend bewolkt. Plaatselijk kans op een bui. Vanmiddag overwegend droog en een graad op 25. Dit was het NOS Journaal.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 Ging er nog een biertje open. Dat, dat, dat deed Duif. Dat is Tim Knol en Duif. Goed, uh, welkom terug. Het is tijd voor Hoorspel op Herhaling. En we gaan er dit seizoen uh, weer gewoon mee door. En ik heb heel goed nieuws. In de vrijdagnacht gaat de VPRO ook meedoen... met het nachtelijke Hoorspeluur. Uh, Francis die is gestart met een vierdelige serie. Uh, Oorlog achter Prikkeldaad. En uh, vannacht gaat u luisteren naar het laatste deel. De man die weer terugkwam. Het is geschreven door James Follett. Het is allemaal gebaseerd op ware verhalen. The One Who Came Back. Het is het vierde deel van die serie The War Behind the Wire. En werd door de BBC uitgezonden op 26 september 1977. Hier werd het door de AVO in 1986 gedaan. Uh, nou, u hoort onder andere Jimmy Berghout uh, als Hans Muller, Hans Pauls als Kaal, Hans Karsenberg als kolonel Scotland... en Hans Veerman als kapitein. Een hoop Hansen trouwens. Goed, veel luisterplezier. Oorlog achter prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett en vertaald door Agnes de Wit. Regie Hero Muller. Vandaag de man die weer terugkwam. het met bladzij 4 van deze verzameling leugens. Weet ik wat ik op bladzijde 4 gezegd heb, maar elk woord van die verklaring is waar. Natuurlijk weet je dat niet meer, want elke alinea, elke zin, elk woord is gelogen. Ach man. Ik zal je geheugens opfrissen. Hier. De twee bewakers sliepen. Ja. Onder aan het hek was een gat. Ik ben niet zo groot, dus kon ik me zonder moeite onder het hek doorwerken. <laughs> In nog ah. geen 10 seconden. En waarom? Wat hoop je met dit belachelijke verhaal te bereiken? Mijn repatriëringspapieren. Met deze halve garen verzameling leugens? man, het is de waarheid. Van wie heb je Engels geleerd, Müller? Wie heeft je een jaar lang verborgen? Wie neem je in bescherming? Nou, elk woord van die verklaring is waar, dat zweer ik. Oké. Okay. Ik kan je niet aan het praten krijgen. Maar ik weet iemand die dat wel kan. Colonel Scotland in Londen. Hij is persoonlijk in jouw geval geïnteresseerd. Zo. Hij houdt zich op het ogenblik bezig met oorlogsmisdaden die door jouw landgenoten gepleegd zijn. Als iemand je aan het praten kan krijgen, dan is hij het. Morgen word je naar het station van Colchester gebracht. Binnen. Hans Müller. Kom binnen, jongen. Kom binnen. Het is dus jammer dat het huwelijk van Philip en Alist dit moeten missen. Maar de reportage zal vanavond nog wel een keertje worden uitgezonden. Ga zitten, jongen. Ik praat niet met spionnen. Wie heeft jou verteld dat ik een spion was? In de kranten thuis stond dat hij in het Duitse leger gezeten had. Interessant. In welke kranten? Ik praat niet met spionnen. Het is minder dramatisch dan het lijkt, hoor. Ik heb inderdaad een poosje in het Duitse leger gezeten, ja. Als intendant. Maar dat was voor de Eerste Wereldoorlog in Duits-Zuidwest-Afrika. Ik deed daar zaken. Ze moesten mij wel officier maken, anders mocht ik geen geweer dragen en kon ik me niet verdedigen tegen de inboorlingen. Mooi verhaal. Het is niet zo mooi als dat van jou. Weet je, jij hebt in Colchester heel wat opwinding veroorzaakt... door jezelf aan te geven nadat jij een jaar weg geweest bent. Hm. Ik zou graag horen wat jij in dat jaar gedaan hebt. Moet je luisteren, ik heb een verklaring geschreven. Het heeft geen zin om het hele verhaal nog een keer te vertellen... als je me toch niet gelooft. Waarom zou ik jou niet geloven? Mullen? <lacht> jij doet mij denken aan die Berlijnse straatjongetjes. Hm? Uh, schoesterjongen uitgeslapen qua jongens die leven van hun slimheid en andermans gebrek daaraan. Ze raken altijd in de knoei, en altijd uit op kattenkwaad. Ja, waar slaat dat nou, weer op? Ja, misschien geloof ik jou wel. Maar ik zou het verhaal graag van jou horen in je eigen tempo, en in je eigen woorden. Ik kan goed luisteren. En ik zal af en toe een vraag stellen, is dat afgesproken? Oké, okay. waar moet ik beginnen? Bij dat deel van het verhaal dat volgens iedereen klopt. Jij bent Hans Muller, krijgsgevangene uit kamp nummer 186 in Colchester. Iets meer dan een jaar geleden, in 1946, nadat je bewegingsvrijheid aanzienlijk vergroot was, zijn jij en een andere gevangene. Karl Monner. Ja, zijn jij en Karl Monner verdwenen? Ja. Karl en ik vervelden ons. Mm -hmm. In het weekend hadden we niks te doen. Ja, de oorlog was al bijna een jaar voorbij. We dachten dat we nooit gerepatrieerd zouden worden. We gingen vaak met de bus naar Ipswich om naar de schepen te kijken. Ja. Ja, het, het was Karl die het bewuste schip zag binnenkomen. Hans! Huh? Kijk! Dat schip! Het voert onze vlag! Ja! De Eemster! Hij draait met zijn achtersteven. Ja. Wacht even. We kunnen zo zien waar hij vandaan komt. Ah! Ah! Joh! Hamburg! Verrek, Karl! Het komt uit Hamburg! Gelukkig wordt de situatie voor de handel weer wat beter. Ja. Maar onze situatie niet. Het lijkt wel alsof de Engels ons zo lang mogelijk hier willen houden als goedkope arbeidskracht op hun boerderij. We moesten geduld hebben. Nog een paar weken. Ja, dat zeiden ze zes maanden geleden ook al. En over zes maanden zeggen ze dat nog. Hé! Hey. Maar nu hoeven we niet meer te wachten. Zeg! Denk jij wat ik denk dat je denkt? Ja. Jij bent gek. Waarom? Omdat de Engelsen ons te pakken zullen krijgen en ons tegen de muur zullen zetten. Waarom? Als ze ons toch naar huis willen sturen? Ze vinden wel een reden. Nou, we kunnen beter proberen de kroeg te vinden waar de bemanning komt. Nou, kom op. Kun je de imster beschrijven? Beschrijven? Ja. Uh, klein vrachtschip. Hm? Ja, wat zal die wegen? Ongeveer 2000 ton. Ja, de boeg was beschadigd. Beschadigd? Ja, alsof, alsof het op een mijn gelopen en, uh, en weer opgelapt was. Uh -huh. En het café? Ja, een rare naam. Joe's Kitchen. <lacht> ja, we volgden de matrozen toen ze van het schip kwamen. En we raakten in het café met een van hen aan de praten. En van welk schip zijn jullie? He? We komen hier elke week, ik heb jullie nog nooit gezien. Nee, nee, nee, we varen niet. We zijn krijgsgevangenen. Oh. Bof komt. Hoezo? Nou, het gaat slecht in Duitsland. Karl en ik willen naar huis. Ik niet. Ik wil niet gefuseerd worden. Hij is gek. Luister maar niet naar hem. Hij heeft nog niets gezegd. Jij wilt zeker dat we je aan boord smokkelen, hè? Ja. En zo naar Hamburg, varen. Hm? Heb je al foto's van Hamburg gezien? Ken je het regelen, Hans? hem maar even. Waar kom jij vandaan? Berlijn. Oost of west? De Russische of de Galliere sector? De Russische. Nou, je bent hier toch beter af, man. Russen. Zet het nou uit je hoofd, Hans. Je zei toch dat je je zorgen maakt om je familie. En? Je hebt nou de kansen terug te zien. Als onze vriend hier ons tenminste aan boord van zijn schip kan helpen. Ik zeg dat jij stapelgek bent. Niemand die ook maar een beetje heeft. zijn landgenoten? Alsjeblieft. Nou, eh. Uh, nou. Oké. Okay. Oké. Okay. Vanavond hebben we een feestje in een pub. Ja. En de afloop zijn we dan altijd bezopen. De politie is er aan gewend inmiddels. Dus die controleren onze papieren nooit hè, als uh, we vol zitten met warm Engels bier. Oh, fantastisch. Wat zeg jij nou wel? Ja, op één voorwaarde, hè. Dat je de kapitein niet vertelt wie jullie aan boord gesmokkeld heeft. Afgesproken. Buiten de drie-mijlzone zal ik je vertellen dat ik vlak voor het vertrek... twee mannen in ruim vijf zag klimmen. Maar jullie zeggen niet wie jullie geholpen heeft. Akkoord? Akkoord, akkoord. Hé, hey, wat doet de kapitein als u ons vindt? Hij zal ons toch niet uitleveren, anders heeft het geen zin. Hij zal jullie niet uitleveren, maar wel verborgen. God, ik moet wel stapel gek geweest zijn dat ik me door jou heb laten overhalen. En wat gebeurt er nou als de kapitein ons ontdekt? Afzuigen nou, het We moeten nou toch al een heel stuk buiten de drie mensen onder zitten. Hier? Ja, kapitein, dat zijn er twee. Hé, oh, hey, jullie daar! schiet op, kom eruit! Jezus, de enige pruis is op. kapitein op de handelsvloot en die moeten wij net weer treffen. Schiet op! Anders kom ik naar beneden en snijden jullie je strot af. Kruigsafvangeren. Ik had dat kunnen weten. We niks als er gevochten wordt. We proberen nou stiekem naar huis te komen. Als er haaien waren. Hè? Ik zou jullie overboord zetten. Nou, papieren. Met me, die hebben we niet. Weten jullie wat er met mij kan gebeuren als de Engels hier achter komen? Weten jullie dat? Het spijt ons heel erg meneer. Man, het spijt ons heel erg. Maar als u omkeert dan kunnen wij terug zijn op onze boerderij. Voordat ze iets merken. Omkeren? Nee, nee mijn jongen. Hé, nee, ik ga wat beters doen. Ik zet jullie overboord. Nee, dat kan hij niet doen. Dat zou moord zijn. De Als ik zeg dat ik jullie overboord zet, dan zet ik jullie overboord. Maar nou nog niet. Jullie wachten tot we bij de monding van de elven zijn. Daar is een plek waar je makkelijk aan land kan komen. Nou, honger? Ja, we zijn uitgehongerd, meneer. Goed, kom maar mee. Maar ga je eerst wat opknappen, want zo kunnen we niet in de kajuit eten. De loodsboot zal zo gekomen Zien jullie dat lichtje er in de verte? Ja, meneer. Ja. Dood tijd komende uur. Op de Noordzee heb ik vaart gemiddeld, zodat we hier op het beste moment zouden aankomen. Luister goed. Zwem naar dat lichtje, dan kom je bij een zandbank. En vandaar kun je lopen aan land komen. Dank u wel, meneer. U bent ontzettend vriendelijk. Ja, dat ja. goed. Ik zou jullie eigenlijk een pakkeransel moeten geven. Ik nou, heb hier ergens een tabaksdoos. Maar we roken niet, meneer. Nee, nee, nee, nee, wacht. Hier. Huh? Paar honderd mark. Daar moeten jullie even mee kunnen redden. Bedankt. Nou, bedankt. Idee van de bemanning zijn met de pet rond gegaan. Meer geld dan verstand. Ah, dat is de loodspot. Dat voor alles. Ja, oké. Okay. Ja, ja, goed. Veel geluk. Dat zullen jullie in Berlijn wel nodig hebben. We hebben het gehaald, Karel. We zijn thuis. Duitsland. Oh, voel eens. Is dit het mooiste wat je ooit hebt aangeraakt? Oh, oh, oh. Jij bent de enige die een handvol stikkende natte modder mooi kunt vinden. We kunnen beter opschieten voordat Duitsland ons verzwelgt. En wat nu? Met de trein naar Hamburg. In deze natte kleren. Ja, je hebt gelijk. We wachten hier tot het licht wordt en laten onze kleren drogen. Het is krankzinnig. Ja, zeg Karel, wat bezielt je nou eigenlijk? We zijn af toch zo goed als thuis. Ja, maar dat is nou juist het krankzinnige. Het lijkt niet erg op een echte ontsnapping. Niemand is naar ons op zoek. Geen politie, geen honden. Krankzinnig. We zullen de kaarten maar eens bijnemen. Zo, wijs nou maar eens aan waar jullie aan land gekomen zijn. Uh, nou, eens even kijken. Nou, het moet ongeveer hier geweest zijn. Ja, hier. Dat is de zandbank waar we over gelopen hebben. Hmm. Kun jij je iets herinneren over die plek? Nou, nee, dat is vlak. Er lag een, een gestrand schip voor de kust. Ongeveer één kilometer verder. Kijk, hier. Uh, maar jullie gingen s'nachts aan land. Hoe kon je dat dan zien? We hebben gewacht tot het licht werd. We hebben onze kleren gedroogd in de zon. Hmm. Dus dat was dan uh, donderdagochtend? Ja. Ah, donderdagochtend. Nou, u kent toch laten controleren wat voor weer het was? Wat gebeurde er daarna? We liepen naar het station in Koekshaven en namen de eerste trein naar Hamburg. Ja, we deden alsof we arbeiders waren. Ja, de reis duurde niet lang, maar we vielen toch in slaap. Karl maakte me wakker toen de trein door de buitenwijken reed. Ga verder. Ja, ik, ik had de foto's in de kranten bekeken. Ik dacht dat ik wel ongeveer wist hoe de stad er na de bombardementen uit zou zien, maar... Ja, je moet het zien om het te geloven. Ken jij Hamburg? Nee, de, nee, de enige stad die ik ken is Berlijn. Mijn ouders konden zich geen reisjes voorloven. Karel en ik besloten om niet op het Centraal Station uit te stappen voor het geval de politie daar zou controleren, maar een station eerder. Welk station was dat? Uh, Harbour, geloof ik. Ja. Karel en ik besloten daar uit elkaar te gaan. Zijn familie woonde in Bremen. Weet je zeker dat je genoeg geld hebt? Ja. Ik heb niet zoveel nodig om in Bremen te komen. Ja, joh, meer dan genoeg. Ik wou dat je met me meeging, Hans. Als je deze stad bekijkt, zal Berlijn wel helemaal een puinhoop zijn. Karel, ik wil weten hoe het met mijn moeder gaat. Je bent gek, jongen. Als je probeert zonder papieren onder de Russen te leven... was je in Engeland beter af geweest. We zijn nu al zo ver gekomen zonder papieren. Maak je nou maar geen zorgen, ik red me wel. Wacht, ik geef je mijn adres. Schrijf naar dit adres... Als je hulp nodig hebt. Mm. Beloofd? Beloofd. Nou, tot ziens, Karl. Tot ziens, Hans. Ik besloot het laatste stuk naar Hamburg te gaan lopen. Zo. Jij besloot het laatste stuk naar Hamburg te gaan lopen. Ja. Na een half uur kwam ik bij een groot huis. Een dienstmeisje was de tuin aan het wieden. Ze zullen het niet leuk vinden als je dat eruit trekt. Dat is geen onkruid. Wie bent u? Wat denk je? Nou, zo te zien een zwerver. Klopt. We hebben niets in huis, schaam maar weer weg. Hé, hey, dat is vreemd. Wat? Jij had het bij het rechte en toen je me een zwerver noemde, maar ik zat ernaast. Ik dacht bij mezelf, dat is nou een aardig meisje dat eruit ziet... alsof ze een dorstige reiziger wel een glas water zou willen geven. Is dat alles wat je wilt? Nee, maar om te beginnen is het genoeg. Even. Jo, je krijg ik last mee. J Jij kom. Dat is de kokin. Ga nou weg voordat ze je ziet. Ben je nou nog niet klaar met wie de kind? Nou, als je zover bent, dan zou ik graag willen dat... Oh, ik wist niet dat je gezelschap had. Ga nou weg, alsjeblieft. Hallo, mevrouw. Eva heeft me alles over u verteld in haar brieven. Maar ze heeft me niet verteld hoe mooi u bent. Oh, oh. Nou, ok. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik ken hem niet eens. Eva. En om jou te zien ben ik helemaal hier naartoe komen lopen. Ik heb het warm. Ik heb honger als een paard. En mijn voeten doen zeer. En jij doet alsof je me nog nooit gezien hebt. Je staat gewoon... Waar haalt hij het nou vandaan? Hij ligt. Ik zweer u. Ik heb hem nog nooit gezien. Is haar geheugen nog steeds zo slecht? <laughs> Afgrijselijk, hmm. jongeman. Je moet maar binnenkomen aan wat eten. Ik zal eeuwig bij u in de schuld staan, mevrouw. Ah joh, vlieg op. Kan je niet eens? Ik heb geen idee waarom hmm. ze zo boos is. Jongens als jij zijn tegenwoordig zeldzaam in Duitsland. Hmm. Nou, jij ziet eruit alsof je wel een bad kunt gebruiken. Alleen als Eva belooft dat ze net als vroeger mijn rug boemt. <laughs> Hans, hou op, je maakt met jurk een Hallo. op. Nou, trek hem dan uit. Nee, hand voorzichtig nou. Ja, ik roep toch ook in, hoor. Nou, de badkaap is groot genoeg voor ons alle drie. Nou, en deze knelpies. Nou, hou op, Hans, doe nou. Op. Nou, kom dan. Nou, groot, ik ga wel staan. Kom hier, mij. Kom dan. Uit, Hans. Oh, wat is het klaar voor je. Nee, hou op, nee, dat moet afleiden niet Doen is niet eerlijk. het, klinkt alsof jij je best geamuseerd hebt. De heer des huizes was er niet. Hoe lang ben je daar gebleven? Ja, ik was van plan er een dag te blijven en dan weer verder te gaan. Hoe lang ben je daar gebleven? Bijna een week. beetje sfeerproeven. Er was zoveel veranderd. Oh, juist, ja. Ik keek naar de vrachtwagens die voorbij reden. Er waren Amerikaanse en Engelse legertrucs en een paar Duitse. Ja, ik wou proberen of ik een lift kon krijgen van een Duitse vrachtwagen die naar Berlijn ging. Eva en de kokin hadden me 100 mark gegeven. Ah, ik moest blijven van ze, maar ik wilde weer verder... Een vrachtwagen met groenten stopte toen ik mijn duim opstak. Waar moet je naartoe? Naar Berlijn. Oh, stap maar in. Nou, oh, graag. Bedankt. In welke sector moet je zijn? Hé? Ja, oost of West? Oh ja, Oost. Daar woont mijn moeder. Ik ben net gedemobiliseerd. Oh, ik ben een jaar geleden vrijgekomen. Heb je hier blauwe kaart? Die heb ik niet gekregen. Niet gekregen? Eruit! En wat is er aan de hand? Eruit zeg ik. Ja, maar waarom? Waarom is een blauwe kaart zo belangrijk? Jij wilt naar Berlijn. En je hebt geen blauwe identiteitskaart. Dat betekent dat je een voortvluchtige het 6 bent. Hè? Nou, smer hem! Ik ben geen SS'er. Ik ben uit een, een kamp in Engeland ontsnapt. Hij wilde me eerst niet geloven, totdat ik de Engelse labels aan mijn kleren liet zien. Hij zei dat je in Duitsland zonder papieren geen stap kon doen. Dat iedereen, Engelsen, Fransen, Amerikanen en Russen, uitkeek naar SS's. Hij vroeg hoeveel geld ik bij me had. Nou, ik dacht dat hij me wilde chanteren. Nou ja, ik vertelde het, een 200 mark. Hij zei dat het niet genoeg was, maar dat zijn contactpersonen in Hannover... misschien medelijden met me zouden krijgen. Toen keerde hij de vrachtwagen en reed me naar Hannover. Terwijl die groente vervoerde? Ja. Hmm. Was ja, hij zei dat hij iemand kende die af en toe wat papier geritseld had. Zodat hij sigaren naar Berlijn kon brengen. Het is dat café daar. Zeg tegen de kelner dat je een klein kopje thee met geitenmelk wilt. En dan vraag je naar Carlos. Begrepen? Begrepen. En uh, bedankt. Succes. Over. Meneer? Een klein kopje thee, alstublieft. Anders nog iets, meneer? Met geitenmelk. En ik zou Carlos graag even willen spreken. Waarom wil u hem spreken? Voor zaken. Ik regel al zijn zaken. Waarom wil u hem spreken? Ik, ik heb papieren nodig. Er zijn duizenden mensen in Duitsland die papieren nodig hebben. Mensen die genoeg hebben van hun oude achtergrond. Nee, hey, ik wil mijn oude achtergrond juist terug. Nee, hey, hoogst ongebruikelijk. En wat was jouw achtergrond? Oost-Berlijn. Ik ben uit een krijgsgevangenenkamp in Engeland ontsnapt. Oh, dat verhaaltje kennen we nog niet. Nee, nee, het is geen verhaaltje. Kom nou. Terwijl alle krijgsgevangenen toch inmiddels al vrijgelaten zijn. Met uitzondering nog van de mensen die door de Russen worden vastgehouden. Ik wil mijn moeder zien. Ik heb een blauwe kaart nodig. Carlos zal alles van je moeten weten. Je onderdeling, waar je gevangen genomen bent... de naam van het krijgsgevangenkamp, alles. Schrijf het op en kom over een uur terug. Ja. Weet je wat op het ogenblik het tarief is voor een blauwe kaart? Nee. 2000 mark, 50 pond sterling of 160 dollar. Het spijt me dat ik uw tijd in beslag genomen heb. Zoveel geld heb ik niet. Ga zitten. Ja, ik heb 200 mark. En daar heb ik wat voor nodig voor mijn moeder. Ik zei, ga zitten. Als je 2000 mark had, dan zou ik weten dat je loog. Zet alle bijzonderheden van je vroegere leven op papier... en kom over een uurtje terug. Dan zullen we zien wat we kunnen doen. Tot nu toe is je verhaal heel overtuigend. Maar alles wat je me verteld hebt, zou je uit de krant gehaald kunnen hebben. Helemaal niet. Hm? Jij hebt waarschijnlijk gelezen dat Hannover het middelpunt van de handeling van valse documenten is. Nee, dat heb ik niet. Hmm. Maar wat jij niet kon weten, is het wachtwoord. <lacht> Klein kopje thee met geitenmelk. Ik heb nog nooit zoiets stuntelos gehoord. Ja, dat heb ik verzonnen. Je, je kunt me niet kwalijk nemen dat ik denk dat je alles verzonnen hebt. Ja, ik wil niet dat er iemand in moeilijkheden komt alleen maar omdat hij mij geholpen heeft. Dat zal niet gebeuren. Dat zaakje in vervalste papier in Hannover is opgerold. Als jij wilt dat ik je geloof, dan moet je mij het echte wachtwoord zeggen. Nou, ja, het was... <lacht> Weet u wat het wachtwoord is? Allicht. Nou, vertelt u me dan wat het is, dan zeg ik wel of het klopt. Jij ging na een uur terug naar dat café. En? Is het gelukt? We hebben wat informatie ingewonnen. Je kan dit meenemen. Het is een vergunning waarmee je de Russische zone van Berlijn in mag... als bijrijder op een vrachtwagen. Meer niet. Het is geen identiteitsbewijs. Hoeveel krijgt u van me? Niks. Niks? Nou, bedankt. Je zal met de tijd wel weer opgepakt worden. En als je dan uiteindelijk een stel echte papieren krijgt. die bevestigen dat je vrijgelaten bent. geeft die dan aan ons. Afgesproken. Dan gaat vanavond de vrachtwagen naar Berlijn. Om vijf uur vanmiddag word je voor de kerk aan de overkant van het plein opgepikt. Zorg dat je daar bent. Dan zullen we zullen de kaarten nog weer eens bijnemen. Ja, vertel me nou maar eens welk plein. Uh, dat daar? Ja. Ja. Ja, en dat is de kerk. Beschrijf hem eens. Een, uh, een katholieke kerk. Ja, ik weet het niet zeker, maar ik geloof... Het interesseert me niet hoe die heette, dat zou je op een stadsplan hebben kunnen zien. Hoe zag die eruit? Nou, het dak was helemaal kapot. En de muren van het schip stonden nog overend. En de toren ook, hoewel die in de stijger stond. Ja, ik denk dat de reparaties nu wel achter de rug zullen zijn. En er waren een paar nonnen die pijn liepen te ruimen. Kam die vrachtwagen opdagen? Ja, precies toen de kerkklok vijf uur sloeg. Ik zou maar niet al te zelf verzekerd zijn, vriend. De Russen die ze als grenswacht hebben neergepoten zijn een stilletje boeren. Die kunnen niet lezen of schrijven. Maar wacht eh, maar tot je bij de Russen op de Berlijnse controleposten komt. Oh. schurken en onomkoopbaar. Een paar van mijn collega's hebben er al slechte ervaringen mee opgedaan. Zodra ze je zien, schieten ze. Nou, bedankt. Dat is lekker opwekkend. Oh, ik waarschuw je maar. Het is nog ver. Ik zou maar wat gaan pitten als ik jou was. Je moet je kopje er goed bij kunnen houden straks. Ja, met bek af. Hé, hey, wakker worden. We zijn er. Wat? Berlijn. En? Herken je het nog? Goeie god. Daar kijk je maar op, hè. De Yankees gooiden het overdag plat en de RAF s'nachts, de klok rond. Nou, toen hielden ze ermee op en haalden ze het Russische leger erbij. Jezus, schofte. En nu hebben ze het onder elkaar verdeeld. Ik wist niet dat het zo erg was. Dit had ik nooit gedacht. In de staat haast niks meer over Wat Wat is dat gebouw daar dat weer opgebouwd is? Met de bank. We zijn in de Amerikaanse zone. Die mensen voelen zich veilig, idioten. Als je elke week net als ik over die weg rijdt... realiseer je wel hoe ver we binnen de Russische Linie zitten. Als Rusland spuugt, verdrinkt Berlijn. Nou jongen, hou je vergunning bij de hand. De bewakers houden we niet van wachten. En als er iets misgaat, ben jij een lifter die ik opgepikt heb. En we kennen elkaar niet. Begrepen? Ja. Ja, de jengs laten ons gewoon doorrijden. Dat is wel anders als ik terugkom. Nou, wij de Russen. Weet je? Voor het eerst sinds ik ontsnap ben ben ik bang. Als je dat maar niet aan die knapen laat merken. Nou, Eentje loopt om de wagen heen, terwijl een ander de papieren controleert. Uh, goedenavond, uh, kameraad. Slijpwielen voor lights. Ja. En ga niet af op hun vriendelijke gezichten. Kijk maar eens naar het wachtlokaal, achter het schild. Zie je, zie je hem? Jezus. Een geest met een machinegeweer. Elke keer dat hij het gebruikt, hangen ze weer een medaille om zijn nek. O, oh, ja, ja, ja. Oké, okay, bedankt, kameraad. En altijd beleefd blijven, maar niet te. Anders laten ze de trucker aan de kant zetten. Nou, hier, die vervulling. Bedankt was minder erg als ik dacht. Ja, erin is geen probleem. Wacht maar tot je eruit wilt. Ja, maar dat wil ik niet. Ik ben nou ook thuis. Uh, waar zou ik je afzetten? Nou, rij voorlopig maar even door. En waar heb jij je af laten zetten? In de buurt waar mijn moeder woont. Ik kon het niet geloven. Toen ik de hoek van onze straat omsloeg, bleef ik even staan. Gewoon even staan. Er was hier door de bombardementen nauwelijks schade aangericht. Nou ja, er viel waarschijnlijk ook niks te bombarderen. Alleen maar een paar rijen huizen. Er waren wat open plekken. Ja. Aan de zijkanten van de gestutte huizen zag je nog behang en stukken schoorsteenmantel zitten. Het was net een droom. Als ik me zou bewegen, zou het allemaal weer verdwijnen en zou ik weer terug zijn in Colchester... Toen botste er een kind met een kar op oude kinderwagenwielen tegen me op. Een spichtig gezichtje keek me aan. Zijn beentjes waren kromgegroeid door de honger. Nee, het was geen droom. Ga wel, hè? Ik begon te lopen. Nummer 20. Nummer 18. 16. 16 was weg, de oude Schieler en zijn vrouw. Schreeuwde altijd tegen ons als ze lawaai maakten. Vraag me af wat er met ze gebeurd is. Nummer 14. Nog eentje. Ik durfde eens niet te kijken. Ik hield mijn ogen neergeslagen. Een paar danspassies om de eeuwige krijtlijnen van een hinkelbaan te vermijden. En toen... Nummer 12. Was er veel veranderd? Niets. Nog dezelfde gordijnen. Vaal en verschoten, maar de kloppen die mijn moeder elke dag poetste... glom als een spiegel. <tacht> ik dacht dat ik de kloppen niet eens hoefde te gebruiken. Ze komen hard vast door op onze. Ja? Dag, moeder. Hans! Hans! Hans, je bent er. Je, ja. je bent Hey, hey, calm, mam. Ik, ik, ik kan het niet geloven. Ik, ik wist wel dat je zou komen. Ik wist wel dat de Engelsen die dingen die steeds in de krant hebben gestaan niet zouden doen. Ben je het echt? Laat me je aanraken. Je, ben je niet gewond? Heb, heb je behoorlijk te eten gehad? Kom binnen, kom binnen, laat me je bekijken. Oh, Hans, ik, ik kan het niet geloven. Alsjeblieft, God, laat dit geen droom zijn. <lacht> Natuurlijk ben ik het echt, moeder. Zie ik er toch niet precies hetzelfde uit? Hè? Dezelfde Hans als vroeger? Oh, je, je ziet er moe uit ben je helemaal vanaf het lager in Münster komen lopen. Je had moeten schrijven dat je kwam. Dan was ik je tegemoet gekomen. Moeder, ik ben niet via het doorgangskamp gekomen. Je, je zal wel honger hebben. Kom, kom mee naar de keuken. Kom. Ga daar maar zitten. Dan, dan, dan maak ik iets te eten voor je. En, en dan kan je me vertellen wat er allemaal met je gebeurd is. Moeder, ik... Nee, nee, nee, schat, ga zitten, ga zitten. Dat hele eind lopen En niet zeggen dat je naar huis komt. We hebben ons zoveel zorgen gemaakt. We, we kijken iedere dag uit naar de postbode. Die jongen van lang is van hele week thuisgekomen. Herinner je je Dieter nog? Mm. Helemaal uit Canada. Moeder, luister nou. Erik ik... en Pauline zitten nou in de verpleging. Ze werken in het ziekenhuis. Ze bidden iedere zondag om je behouden terugkomst. Over, over twee uur zullen ze wel thuis zijn. Ik kan haast niet wachten tot ik hun gezichten zie als ze binnenkomen. Hier, hier. Mm. Alsjeblieft. Eet jongen, eet. Waar ja. kijkt hij naar nou zo naar? Nou? jou? Oh Hans, het... het spijt me dat ik me zo aanstel. Mm. Maar, maar ik kan het gewoon niet geloven dat je terug bent. Oh, nou, nou het is toch echt zo. Weet je nog hoe je altijd tegen me tekeer ging? Hè? Ik zou altijd klein blijven als ik mijn bord niet leeg had. Nou, ik beloof je dat ik deze keer elke kruimel zal opeten. Ze, ze hebben je laten verhongeren. Oh. Ik heb je nog nooit zoveel zien eten. Mm. De laatste paar dagen was ik te opgewonden om te kunnen eten. Ik zal nog wat boodschappen moeten doen voor het eten van Erika en Paulien. Mm. Je ziet alles wat er in huis is op te eten. Mm. Zou je mij je, je levensmiddelenbonnen willen geven? Ik, ik heb die van ons nou helemaal opgemaakt. Ja. Het spijt me, moeder, maar ik heb geen bonnen. Je hebt geen bonnen? Maar, maar hebben ze je die dan niet gegeven in het lager in Münster? Die jongen van Lang heeft een heel boekje bonnen gekregen, een heel boekje. Ik ben niet via het lager gekomen, moeder. Maar dat kan toch niet, schat? Alle gevangenen die naar huis gestuurd worden, gaan via het lager. Ik niet, moeder. Ik ben ontsnapt. Uh, uit het lager? Hm. Van de Russen? Nee, van de Engelsen. Maar, maar zijn ze dan naar je op zoek? Hm. Ze zullen wel geen moeite doen. Hans? Hans, dat, dat betekent dat je geen papieren hebt? Inderdaad. Oh, God. Waarom maak je je nou zorgen over? Ik ben nog toch thuis? Dat is het enige dat telt. Ik ga naar dat kamp, leg uit hoe het zit... en dan geven ze me wel een stel papieren. Nee, nee, nee, je moet er niet heen gaan, Hans. Nee, de, de russen nemen je mee en schieten je dood. Ja, waarom zouden ze? Ik ben toch thuis? Iedereen weet wie ik ben. Er is zoveel veranderd, daar heb je geen idee van. Er zijn elke week veiligheidscontroles, huiszoekingen. Ze houden je op straat aan en fouilleren je om te kijken... of je niks op de Zwarte Markt gekocht hebt. Als je naar het kamp gaat... Denken ze dat je een SS'er bent en ze zullen je doodschieten. Oh, Hans, wat, wat moeten we doen? O, oh God, wat moeten we doen? Dus jij hebt een maand lang op zolder gezeten? Ik kon het niet geloven. Ik dacht dat alles wel goed zou komen als ik maar eenmaal thuis zou zijn. Ik had nooit kunnen denken dat ik weer een gevangene zou worden. Mijn moeder had gelijk. Je wist nooit wanneer ze huiszoeking kwamen doen. Soms kwamen ze na een uur weer terug... Ik was een blok aan het been van mijn arme familie. Beetje voedsel dat ze kregen moesten ze met mij delen. En ik zat er vreselijk over in wat er met ze zou gebeuren als de Russen me zouden vinden. Je vertrok dus weer? Ja. Stilletjes, op een nacht. Ik liet een briefje achter waarin ik schreef dat alles in orde zou zijn als ik terugkwam. Ik uh, ging naar een boerderij waar we vroeger in de schoolvakanties wat bijverdienden. Hm. Die boer was een goede kerel. Mocht blijven. Hij slaagde er zelfs in me een werkvergunning te bezorgen voor uh, tijdelijk werk. Maar ja, dat was niet hetzelfde als een identiteitsbewijs. Maar ja, ik kon uh, mijn moeder wat geld sturen. Ik dacht dat mijn problemen voorbij waren. Wekenlang zagen we geen politie. Maar ja, er moest een end aan komen. De boer kwam allemaal afrennen toen ik op het land aan het werk was. Ik zag al aan zijn gezicht dat het slecht nieuws was. Hans, je moet weg. De rust houden een ratje op de boerderij hiernaast. Ze pakken alle zwervers op. Ja, dit wordt te gek. Als krijgsgevangen in Engeland had ik meer vrijheid. Luister nou. Heeft je oma nog steeds dat boerderijtje bij Dresden? Ja. In het zuiden is het nu rustiger. Je zult al bij Haatrecht terecht kunnen. Hier. Wacht. Hier. Hier heb je een paar Bedankt. Meer kan ik niet missen. Je moet nu gaan. Schiet die hem op. En uh, je bent gegaan? Ja. Het was meer dan 150 kilometer naar Dresen. Af en toe kreeg ik een lift. Een vrachtwagen bracht me bij de grens tussen oost en west. Overal stonden schildwachten. Het slechtste ogenblik kwam toen ik over de brug liep. Ja, ik zag die wacht pas toen die schreeuwde. Ik stond stil toen hij op me afkwam. Een bijziende suffet met uh, dikke brillenglazen. Hij vroeg mijn naam. Dan had ik glimlachte naar hem en deed alsof ik hem niet begreep. Oh ja, mijn naam uh, Wolfgang. Je papieren, zei hij. Toen ik mijn hand in mijn zak stak, sloeg ik snel zijn bril van zijn neus en begon als een idioot te rennen. Zigzaggend van de ene kant naar de andere. Ik kon de kogels langs mijn oren horen fluiten. Ze sloeg in de brugleuning. Gelukkig was hij zonder bril zo blind als een mol. Na 200 meter kwam ik bij hem weg. De eerste vrachtwagen die langskwam nam me mee. Uh, je hebt veel geluk gehad. Een week nadat ik uit Berlijn vertrokken was... kwam ik bij het boerderijtje van mijn oma aan. Ah, ze vond het fijn dat ze me zag. Ik kon blijven zo lang als ik wilde. Maar ze liet me hard ploeteren. Er gingen twee maanden voorbij. Het leek alsof alles op zijn pootjes terecht zou komen... en dat ik niet langer in de schuur hoefde te slapen. En toen... Op een nacht werd ik wakker geport door zes bajonetten... die vastzaten aan zes geweren... die door zes van de grootste Russische soldaten die ik ooit gezien heb, werden vastgehouden. Ik werd naar een gevangenis in Dresden gebracht. Maar het was duidelijk dat ze dachten dat ik een voortvluchtige SS'er was. Het eerste verhoor verliep een beetje ruw, dus ik besloot de tweede niet af te wachten. Oh, wat heb jij dan gedaan? Ik ben ontsnapt. Ja, het was een koud kunstje. Er was rond het gebouw een omheining van prikkeldraad met een hoge dubbele poort. Ja, ik had gezien dat er aan elke kant maar één wacht geplaatst was. Maar één aan elke kant? Ja. Gewapend? Ja. Ik wrong me om twee uur s'nachts tussen de tralies van mijn cel door... en kroop naar de poort. Die wachten sliepen. Er was een gat onderaan het hek en daar werkte ik me zonder moeite doorheen. Zo simpel was dat. Een uur later was ik negen kilometer verder op weg naar het noorden. Terug naar Berlijn. Ja, ja, ja. Wat zegt u? Niets. Ga verder. Nou, op dat moment besloot ik dat ik maar één ding kon doen. En dat was zorgen dat ik behoorlijke papieren kreeg. Ik lifte, glipte de grens naar West-Duitsland over... en ging terug naar dat café in Hannover... Ober! Meneer, een klein kopje thee met geitenmelk, alstublieft. Verrek, ben jij het? Wat moet je nou hier? Ja, het is me gelukt om naar huis te komen. Maar zonder behoorlijke papieren kan je daar niet leven. Ben je in oost berlijn geweest? Ja. En dan ben ik weer terug. Ik heb papieren nodig: repatriëringspapieren. Hoeveel geld heb je? 10 huh? mark. Repatriëringspapieren kosten je 10.000 mark. Verdwijn. Ja, ik dacht dat u wel een uitzondering zou willen maken. Ik maak geen uitzonderingen meer. Ik maak me alleen nog kwaad. Erg kwaad. Op mensen die mijn tijd verspillen. Ja, wat kan ik nog voor 10 mark krijgen? Een bond voor een paar liter benzine. Nou, Hoepel dan nou maar op. Anders niks. Nou, je bent wel een stijfkop. Ja, misschien kan ik toch nog wel iets versieren. De vraag is alleen of je wel te vertrouwen bent. Als je dan nog eens echte papieren krijgt, dan moet je ze hier brengen. Kunnen we ze namaken. Hij gaf me een pasje waarmee ik de haven hier mocht. De haven van Hamburg? Ja. Ik was er de volgende dag al. Op zoek naar het enige schip waarvan ik wist dat het heen en weer naar Ipswich voer. Hmm. Ik moest een week wachten. Ik hield met laden en lossen. Ik leverde van fruit en groente dat ik uit de lading pikte. Nee. Chinesappels, truiven. Dingen die ik in geen jaren gezien had. Ik had er voor altijd willen blijven, maar de havenpolitie zat overal. Uh, Geverderde, ik vind het bijzonder interessant. Uh, toen liep de Eemster binnen? Ja. Mm -hmm. Ik verborg me in het raam. Er gingen twee dagen voorbij en er gebeurde niks. Ik had al die tijd niks gegeten. De kok betrapte me in het kombuis toen ik op zoek was naar wat te eten. Ik vertelde hem het hele verhaal. Ik denk niet dat hij me geloofde. Dat verbaast me niks. Nou, hij geloofde wel dat ik thuis geweest was. Hij kende Berlijn goed. Ja, wat hij niet begreep, was dat ik weer terug naar Engeland wilde. Nou ja, in elk geval, het schip voer weg. En ik wachtte tot het buiten de drie mijlzone was. En hij me toen bij de kapitein gemeld. Kapitein. Ja. Kapitein, ik heb een verstekeling gevonden. Over de reling. Kapitein, kent u me nog? Wat jij? Ja, daar ben ik weer. Ja, spijt ik het spijt me dat ik... Wat heeft dit verdomme allemaal te betekenen? Ik dacht dat hij het wel leuk zou vinden me weer eens te zien. Wat doe je nou weer op een schip? Vertel op. Anders raak je hoogst persoonlijk je nek om. Ik wil weer terug naar Engeland. Sla in de boeien! Die hebben we niet, kapitein. <lacht> ah, toch was hij heel redelijk. <lacht> Zette me zelfs een enorme maaltijd voor eens een keer uit. <lacht> Maar hij was niet van plan me in Ipswich zomaar van zijn schip af te laten wandelen. Hmm. Ik probeerde hem nog wijs te maken dat het waarschijnlijk niet illegaal was... om een ontsnapte krijgsgevangene terug te brengen. Maar daar trapte hij er niet in. En toen? Nou, toen het licht werd, voeren we de rivier de Orwell op. Hij zette de machine stop en liep me naar de wal zwemmen. <lacht> ja, en op dat moment vond ik het niet zo grappig. De Orwell is een gevaarlijke rivier. Maar <lacht> nou ja, gelukkig herinnerde ik me dat ik naar de westelijke oever moest zwemmen. Dan was het niet meer zo ver naar Colchester. Ik bereikte het kamp uh, zo net na middernacht. leek verlaten. Later ontdekte ik dat de meeste krijgsgevangenen gerepatrieerd waren. Goed. Ik klom over het hek en sloop naar mijn oude barak. S morgens stof ik de commandant in zijn kantoortje en gaf mezelf aan. Maar hij was helemaal niet blij dat hij me zag. Maar ja, en de rest weet u. Grote goden, Ik heb hier heel wat zeggen verhalen gehoord. Maar dat van jou slaat toch echt alles. Nou, u, u gelooft het toch wel, kolonel? We zullen zien, Müller. We zullen zien. Ja, kolonel. En dit zat vanmorgen bij de post. Ja. Een beschrijving van de gevangenis in Dresden... die precies klopt met wat Muller zegt. Er is zelfs een gat onder de poort. Hm. Dat is interessant. Uh, nog iets over die kerk in Hannover? Uh, ja, die kerk. Eh... Uh, de stijgers staan er nog en stonden er ook toen Muller er was. Alles klopt dus. Ja. En waar anders dan in Hannover zou hij dat vervalse pasje hebben kunnen krijgen. Tje, maar het is toch zo'n ja, krankzinnig verhaal. Ja, maar het is waar of het is niet waar. Mm -hmm. ja, het moet waar zijn. Hij kan niet weten wat hij weet als hij na de oorlog niet terug geweest is in Duitsland. Mm -hmm. Weet je... Als ze allemaal als Hans Mullen geweest waren, zouden ze de oorlog gewonnen hebben. Dat is niet hopen. Maar uh, tussen haakjes. Uh, deze papieren zijn vanochtend gebracht. Ja, eens Hier. Ze zijn naar ons doorgestuurd, omdat wij hem vasthouden. Hier, let eens. Let ons op die datum. Ja, je Hier. Goed. Sprek <laughs> aan <hem> binnen. Ja. <truim> Rudolf, je kunt binnenkomen. Ja, daar. Ga zitten, jongen. Nou, we hebben nieuws voor jou. Wij hebben besloten je te geloven. Ja? We vroegen ons alleen af hoeveel regels jij eigenlijk overtreden hebt. Ja. Ah, ik vind het niet erg om een tijdje de gevangenis in te draaien, kolonel. Als ik daarmee alles vrees en altijd de wereld uit help. De gevangenis. Wie zei er hier iets over de gevangenis? Nee, jij zou een medaille moeten krijgen. Nee. Ik ga je naar huis sturen. Mijn eerste klas de hele reis. Wat? Dit zijn je papieren. En geef ze maar niet af in Hannover dat handeltje is opgerold. Met, met papieren? Ja, helemaal compleet. Uh, kijk maar eens naar de datum. Uh, is... Jezus. Op dezelfde dag dat jij en je vriend aan boord van dat schip waren gekropen... Werden die papieren naar Colchester gestuurd? Je zou jezelf een hoop moeilijkheden hebben bespaard als jij niet zo verdomd ongeduldig was geweest. <lacht> U hebt geluisterd naar Oorlog achter Prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett en vertaald door Agnes de Wit. De rolverdeling was als volgt. Hans Muller, Jimmy Berghout. Kolonel Scotland, Hans Karsenbarg. Karl, Hans Pauwels. Wim de Meijer speelde een Engelse officier en een vrachtwagenchauffeur. Frans Koppers was een matroos. Robert Sobels, een kelder. Hans Vierman, een vrachtbootkapitein en ook een tweede chauffeur. Tira van Hoomeijer speelde Eva. En Lies de Wind, een kokin en mevrouw Muller. Technische realisatie, Teun Lammers en Henk van der Steeg. De regie had, Hero Muller. Zo, so, nou... Even weg uit die oorlog. Uh, ik grijp gewoon een oudje uit de kast. Ik ga terug naar 1995. Toen ik uh, de twee platen van uh, George Evelyn... de tweede plaat van George Evelyn uh, helemaal grijs draaide. George Evelyn, ja, dat was in, dat was in Leeds. Ja, en daar komt hij vandaan. En toen was hij bekend als DJ Ease. En dat stond dan voor Experimental Sample Expert. Maar ja, ik ken hem eigenlijk gewoon onder de naam uh, Nightmares on Wax... He? Nou goed, uh, ik zou zeggen, uh, laten we gaan luisteren naar dit, uh, dit heerlijke nummer van uh, het album Smokers Delight. Nou, ik ben bepaald geen smoker, want ik val altijd voortijdig in slaap of ik moet een kotsemmertje naast me zetten. Laten we lu gewoon luisteren naar Pipe's Honor ga je nog even opdraaien in je bedje. Oh, wat is die ook altijd alert, hè? Die eeuw die altijd. Radio 3 tik is dat eigenlijk, weet je dat? Dat je dat ding gewoon gelijk aan pleurt. Oké, okay, pipes on her. Blijf maar eens wax. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Thank you. Ah, nou, zal ik je even een beetje wakker schudden? Ierse Folk met Christy Moore. Born in the middle of the afternoon In a horse drawn carriage don't you oldie five The big 12 wheeler shook in my bed You can't stay here, the policeman said You better get born in some place else Move along, get along and move along and get along and go, move, shift Born in the coming by a building site where the ground was rotted by the trail of weeds. The local Christian said to me, You lord the price of property, you better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along and go, move shift. Six in the morning, out in Inchicore, the guards came through the wagon door. John Mahan was arrested in the cold a travelling by just ten years old You'd better get born in someplace else Move along, get along, move along, get along And go, move, shift. Mary Joyce is living but decided the road No halting place and no fixed abode